Al het goede komt ook een einde. Dion Sydney versus DJ Ramonski. Een uur lang heb je ze back to back kunnen horen. nonstop in de mix. Naar de volgende plaat. Een uur lang. DJ JK solo. Hou me hier op jouw CFM Zandvoort. Op de 106,9, 104,5. En natuurlijk ook via onze livestream www.cfmzandvoort.nl. Nu gauw door. Met het ritme van zie je dit is niet je Michael Jackson. We'll yeah. En die drie uur. Zie je toch hard voorbij. Ik kijk hier links. Ja, ja. Ik kijk hier rechts. Dion niet. Ramonski. En die JJK. Wij groeten nu. Dit was drie uur lang. Zie je het? Hartstikke bedankt het was, voor het luisteren. Uh, het was erg uh, leuk met de derde mannenwijs. Oh, lekker. Dat dacht die, ik wel. Ja. D dit, dit was gewoon keiharde. Bang. Uh, Kei, keiharde hoor. Keiharde. Keihard. Keihard. Echte tikkertje hoor. Bono. Ja, dat, dat mag toch gezegd worden. Ja. Hey, mijn naam was DJJK samen met Dion Sydney en Ramonski, zeg ik. Tot volgende week. Adios. Tot volgende week, tot ziens. Pol baby, baby, baby, baby. op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks what's meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws.